Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. In Bahrein hebben betogers een plein in de hoofdstad Manama bezet... en dat omgedoopt tot het Tagrierplein. Actievoerders hebben er tenten opgezet... en gezegd dat het plein dezelfde naam heeft als het plein in Cairo... waar drie weken volksprotesten zijn gehouden... tegen het bewind van oud-dictator Mubarak. Bij betogingen in het oliestaatje zijn tot nu toe twee doden gevallen. De demonstranten hadden gisteren uitgeroepen tot dag van de woede. Ze eisen meer politieke vrijheden... en willen dat het parlement in het koninkrijk meer macht krijgt. De protesten in Iran leiden nergens toe en de organisatoren van de demonstraties zullen worden gestraft. Dat heeft de Iraanse president Ahmadinejad gezegd in een reactie op de betogingen in Teheran. Met confrontaties met de veiligheidspolitie zijn zeker twee betogers gedood en raakten tientallen mensen gewond. President Obama heeft zijn steun uitgesproken voor de demonstranten. Obama noemde het ironisch dat in vergelijking met Egypte... In Iran compleet anders wordt gereageerd. De Iraanse overheid zou een voorbeeld moeten nemen aan Egypte, zei Obama. In Goes wordt komende ochtend de asbest opgeruimd... die is vrijgekomen bij een grote brand. Gisteravond brandde een loods van het gemeentelijk Nijverheidscentrum helemaal af. Niemand raakte gewond en ook zijn geen chemische stoffen vrijgekomen. Wel kwam er volgens onderzoekers witte asbest vrij. De minst schadelijke vorm van asbest. In het Nijverheidscentrum worden mensen met een uitkering opgeleid voor werk... Met onder meer gewerkt aan boten en aan de restauratie van een locomotief. De loods in Goes is compleet verwoest. In de Champions League zijn gisteravond de eerste wedstrijden... in de achtste finales gespeeld. AC Milan verloor thuis met 1-0 van Tottenham Hotspur... door een doelpunt van Peter Crouch. En Valencia speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Schalke 04. Het weer vannacht bewolkt. In het noorden kans op wat regen. De minima komen uit rond een graad of drie... Overdag, zonnige periode, en dan wordt het 5 graden op de Wadden en 9 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. WNL. Dag en nacht, en wij daar dus. Van 2 tot 4. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Krijgen de echte provinciekwesties eigenlijk wel genoeg aandacht bij de komende verkiezingen? Hoe kom je in Nederland het leven door zonder identiteitskaart? En er is een tentoonstelling van brieven uit de Tweede Wereldoorlog. De muziek wordt vannacht verzorgd door Jascha de Roy. Welkom bij. Nog steeds wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Het nachtprogramma met nieuwswaarde. Mocht u willen reageren op onze uitzending, dan kan dat het beste via het internet en dan via Twitter. Stuur ons een berichtje naar het redactie WNL, dus apenstaartje WNL. Of gebruik de hashtag hekje WNL. Dan, dan is het wel handig als u een fijne breedbandverbinding heeft, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. <laughs> Eerst uh, de politiek. Als fractievoorzitter in de Eerste Kamer heb je natuurlijk een behoorlijk verantwoordelijke baan. En toch denkt de kerstverse PVV-lijsttrekker Magiel de Graaf het uitstekend te kunnen combineren met zijn voorzitterschap in de Haagse PVV-fractie. Maar ja, zoiets dacht collega Sietse Frits, maar ook toen hij uh, aan de Tweede Kamer, uh, uh, in de Tweede Kamer ging. En hij hield dat niet vol. Maar aan de telefoon hebben we nu Magiel de Graaf. Goedenacht. Goedenavond of goedenacht alweer. Ja. Ja. En voordat we het daarover gaan hebben, bent u al naar een psycholoog geweest? Uh, nee, daar ben ik nog niet naartoe geweest. Nee, dat nee, is ook niet echt nodig. Nee, want de teamleider van het bureau communicatie van de politie rotterdam Rijmond, die twitterde dat over u, hè? Dat u een stumper bent omdat elk hoofddoekje u pijn doet. Wat vond u van die tweet? Ja, nou ja, dat zijn de woorden van die meneer. Dat leg ik heel snel naast meneer. Ik weet zelf beter. Maar nou, hij is toch een auto autoriteitspersoon die dat zo over u zegt. Ja, maar dan misschien toch de autoriteit niet waard. Maar nogmaals, dat, uh, dat, is, dat is voor die meneer. En ik, uh, ja, dat laat ik langs mijn koude rug afglijden. Ik, dat doet me niks. Oké, okay, goed. Uh, er werd vandaag behoorlijk gespeculeerd dat u, uh, net als uw collega Sietse Fritsma, een weg zou gaan uit Den Haag. Zegt u het maar, is er iets van waar? Helemaal niets. Helemaal, maar dat zei hij natuurlijk ook, van tevoren. Ja, dat klopt, dat heeft hij ook gezegd van tevoren tenminste. Van, uh, hij heeft in ieder geval niet gezegd van ik ga dan of dan weg of ik blijf zo en zo lang. Hè. Dat, dat is er wel van gemaakt, maar hij is uiteindelijk inderdaad uh, vertrokken en dat begrijp ik. Dat besluit Daar heb ik nog steeds alle begrip voor, al welke hem als collega in de raad uh, natuurlijk wel gewoon mis, als persoon ook. En uh, daarnaast, ja, ik ga het gewoon blijven doen. Maar wordt het niet lastig, denkt u, om de functie van lijsttrekker voor de Eerste Kamer te combineren met de Haagse Raad? Nee, tuurlijk niet. Kijk, de Haagse Raad is een, een part functie, net zoals uh, de Eerste Kamer een parttime functie is. En, uh, of, of ja, part-time werk betekent. De Eerste Kamer vergadert uh, één dag in de week en soms uh, zelfs maar een halve dag. En uh, dus met voorbereidingstijd erbij, met de Raad erbij, heb je eigenlijk gewoon een, uh, een ongeveer vier à vijf dagige werkweek. En die vergaderingen die zijn niet uh, uh, toevallig op dezelfde dag als een belangrijke vergadering in de Raad? Nee, die zijn allemaal op woensdag en donderdag. En de Eerste Kamer is op dinsdag. De provinciale statenverkiezingen komen eraan. Hoe vindt u het gaan, de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen over het algemeen? Nou, het lijkt nog vrij rustig. Er lijkt nog geen verkiezingskorts te, te heersen, zoals je dat wel bij Tweede Kamerverkiezingen ziet. En uh, dat is meestal zo bij provinciale statenverkiezingen, er is ook meestal een lagere opkomst. Maar ja, het blijft natuurlijk wel belangrijk dat toch iedereen uh, naar de stembus gaat, want daar hangt uh, toch een heleboel van af. Ja. Wat mij nou zo opvalt is dat het tijdens de debatten over deze verkiezingen, dat het heel erg gaat over dingen die landelijk spelen, terwijl het volgens mij toch provinciale statenverkiezingen heet. Ja, dat heeft te maken met de getraptheid van deze verkiezingen. Dus de, de mensen die in de Provinciale Staten worden gekozen, uh, dat zijn er uh, boven de 500... die gaan, ik geloof op 23 mei, uh, als een soort kiesmannen en kiesvrouwen opereren richting de Eerste Kamer. Dus die gaan de Eerste Kamerleden kiezen. Dus je ontkomt er niet aan dat de Provinciale Staten verkiezingen toch een landelijk tintje hebben. Want die getraptheid naar landelijk zit er gewoon in. Hoe kan ik nou in één stem en iets voor de provincie kiezen en iets voor de Eerste Kamer voor iets landelijks? Ja, dat is natuurlijk ooit zo besloten dat het zo werkt. Uh, dat wil niet zeggen dat dat soort dingen onveranderlijk zijn. Maar daarvoor moet je wel uh, uh, volgens mij zelfs de grondwet uh, wijzigen. Uh, en Maar in ieder geval een hele ingrijpende wijziging in de kieswet aanbrengen. En uh, daar zijn uh, heel veel procedures uh, voor nodig. En ja, het werkt nou eenmaal zoals het nu werkt. Maar zou dat volgens, volgens u moeten veranderen? Nou, ik zeg niet meteen dat het moet veranderen. Kijk, de PVV wil zelf het liefste uiteindelijk van de Eerste Kamer af omdat we ook wel zien dat uh, ja, heel veel procedures die daar gedaan worden... Uh, toch een beetje het wetgevingsproces vertragen. Ja, ja, dus u wilt van de Eerste Kamer af, maar u gaat er zelf in zitten? Ja, de PVV wil, uiteind wil uiteindelijk van de Eerste Kamer af. Uh, daar heb je wel twee periodes uh, voor nodig. En ook de Eerste Kamer moet natuurlijk zelf instemmen. Nou, dat is de vraag of je ooit een meerderheid zult krijgen om uh, uh, uh, de Eerste Kamer inderdaad af te schaffen, maar wat ons betreft mag die weg. Maar de PVV-kiezer wil natuurlijk wel in alle geledingen van de, van, de, van de politiek te horen of gehoord worden en vertegenwoordigd worden. Dus gaan wij onze rol, gaan we wel natuurlijk met verder gaan we vervullen. U kunt natuurlijk ook proberen vanuit die Eerste Kamer aan te tonen hoe nutteloos die volgens u is. Ja, maar dat lijkt me een beetje een destructieve gedachte en dan ga je er met een hele negatieve gedachte gaan zitten. We moeten uitgaan van de procedures en de wetgeving zoals die nu loopt, zoals die nu in elkaar zit. Daaraan moeten we onze bijdrage gaan leveren. En als we inderdaad uh, ooit zo ver kunnen komen dat we hem af kunnen schaffen, ja, dan, uh, uh, ja, dan kent u het standpunt van, van de PVV. Hoe, hoeveel zetels denkt u te gaan halen in de Eerste Kamer? De PVV? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat is heel erg afhankelijk van de opkomst. Heel erg afhankelijk ook van, van toch wel provinciale thema's, want die tellen toch mee. Dus ik, ik ga me niet aan een voorspelling wagen. Ik ga me ook niet uh, uh, een hoop uitspreken op een bepaald zetelaantal. Het uh, belangrijkste is dat de PVV überhaupt zoveel mogelijk stemmen krijgt. En dat we met CDA en VVD samen een stevige meerderheid vormen. Oké, okay, ja goed. Het ja, lijkt me logisch dat u wilt dat iedereen op u stemt. Hè? Dat hadden we net zo goed niet kunnen vragen eigenlijk. <laughs> ja, precies. Oké, okay, hartelijk dank, Magiel de Graaf. Uh, lijsttrekker voor de Eerste Kamer van de PVV. En ook de voorzitter in de, de Haagse gemeenteraad. Dank u wel. Dank u wel, goeienacht. Dank u wel. Ja, bij provinciale denk je natuurlijk eigenlijk aan de provincie... bij de provinciale staten uh, verkiezingen. Het zou dus ook eigenlijk over de provincie moeten gaan. Maar niks is minder waar. Gisteravond nog bij het televisieverkiezingsdebat... Uh, maar het eigenlijk vooral de landelijke thema's die aan bod kwamen... en de provincie is nergens te bekennen. De kleine, provinciale partijen zouden daar wel eens de dupe van kunnen worden. Gelukkig bieden wij van WNL de helpende hand. Waar zouden die verkiezingen nou eigenlijk over moeten gaan? Annegje Toering is lijsttrekker voor de Frieske Nationale Partij. Goedenacht. Goedenacht. Er wordt vooral veel gehamerd op de landelijke thema's. Heeft u het gevoel dat u als regionale partij daarbij ondergesneeuwd wordt? Uh, ik moet eerlijk zeggen dat wij uh, dat gevoel helemaal niet hebben. Oké. Okay. Uh, natuurlijk uh, vonden wij het ook heel erg jammer dat, uh, dat er vooral op de Eerste Kamer in wordt gezet. Maar uh, ja, wij hebben als uh, regionale partijen en lokale partijen hebben wij ook een stem in de Eerste Kamer. Dus voor ons is het ook uh, zaak om dat duidelijk te maken bij de kiezers. Uh, en dan speelt bij ons dat, uh, dat je niet op de partij stemt, maar dat je, wanneer je op de FNP stemt, dat je dan stemt voor een stem in de regio, voor de regio in de Eerste Kamer. Dus je gaat niet voor een partij stemmen, maar voor de, voor de regio. Ja, maar het televisiedebat, waar waarschijnlijk ook veel mensen in Friesland naar kijken, dat ging praktisch alleen maar over landelijke zaken. Denkt u dat ja. de, de kiezers dan wel. Uh, Ten eerste weten van uw bestaan en uh, zich uh, aangesproken voelen om op u te gaan stemmen? Nou, in Friesland is het zo, en we zijn een Friese partij natuurlijk, uh, dat wij uh, best bekend zijn. We zijn. De laatste jaren zijn we altijd, uh, hebben we aardig in de lift gezeten. Uh, wij zijn een partij die uh, ook met Friese provinciale items bezig zijn. En dat weet men. Natuurlijk speelt ook van, uh, ja, uh, moet dit een referendum worden voor uh, het kabinet Rutte? Ik heb in de lijsttrekkersreden, uh, mijn eerste reden, opge, uh, opgeroepen om uh, in de media, vooral de Friese media, om uh, in ieder geval dit niet een referendum te laten worden voor het kabinet Rutte. Hm. Om welke zaken spelen daar in Friesland? Wat zijn de, de hete hangijzers? Nou, in Friesland speelt uh, op dit moment dat we uh, toch een dreigende uh, tendens hebben om op te schalen. En dat wil zeggen dat, uh, dat alles groter moet worden. Dat we uh, bijvoorbeeld één moeten worden met uh, Groningen en Drenthe, een noordelijk landdeel, Of zoals uh, Douwe-Jan Elzinga uh, uh, nog net in de krant liet zetten van... ja, je kunt als Friesland ook... ...groot Friesland worden door Noord-Holland en het IJsselmeer en de polders erbij te betrekken... ...zodat je een groot gebied krijgt wat ook gericht is op toerisme... ...en wat de economie enorm kon doen stijgen. Dat zijn wel items die dan bij de inwoners van Friesland toch heel na aan het hart liggen... ...want zij zijn echt trots op Friesland. En Friesland heeft echt iets meer vinden we, omdat we een eigen uh, identiteit hebben en omdat we een eigen taal en cultuur hebben. En denkt u dan, voor zover u dat kunt beoordelen, dat dat in andere provincies, zoals bijvoorbeeld Groningen, om uw uh, buurprovincie te noemen, dat het daar anders is? Dat die wel meer ja, last hebben, om het maar even zo te noemen, van alle aandacht voor de uh, landelijke thema's? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. We, ja, we hebben toch wel uh, duidelijk uh, eigen uh, items, ook voor de verkiezingen. En uh, ja, die spelen hier toch duidelijk een rol. In Friesland is men toch uh, vaak het meest betrokken geweest bij, uh, bij de verkiezingen, ook bij de provinciale verkiezingen. Wij haalden meestal een vrij, ja, niet, uh, niet hoog, maar toch het hoogste percentage zoals, vaak in Nederland. Dus uh, de mensen zijn wel uh, betrokken bij deze verkiezingen. Nou, volgens mij hoef ik me over de Frieske Nationale Partij helemaal geen zorgen te maken. Dank u wel, Annegje Toering, lijsttrekker van deze Frieske Nationale Partij. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Nou, in Friesland houden ze de moed er dus nog volop in voor de Provinciale Statenverkiezingen. De vraag is of dat in Zuid-Holland ook zo is. Aart-Jan Moerkerken is kandidaat gedeputeerde voor het platform Lokale Partijen in Zuid-Holland. Goedenacht. Goedenacht. Nou, in Friesland teert de FNP die u net hoorde nog op de lokale binding van de Vries. Hoe zit dat in Zuid-Holland? Nou, uiteraard. Wij hebben wel angst dat de nationale onderwerpen voorrang krijgen. De kiezer wordt voor ons gevolg aan een rat voor de, voor de ogen gedraaid. Hoe bedoelt u een rat voor de ogen? Nou, de, de Eerste Kamer zou moeten gaan uh, over uh, bepaalde oordelen op het gebied van wetsvoorstellen, beleidsvoorstellen. Van Zijn die goed? Zijn alle argumenten aan bod gekomen? Uh, komen de zaken niet aan orde? En is eigenlijk niet politiek. Er wordt nu uh, een dusdanig politiek item van gemaakt... Ja, dat, dat eigenlijk eh, het niet meer gaat om provinciale eh, aandachtspunten, maar het gaat om landelijke politiek en dat zou niet moeten. Maar het is ook een beetje onvermijdelijk, want die provinciale gedeputeerden, die kiezen de Eerste Kamerleden. Ja, maar nogmaals, het zou niet politiek moeten zijn. Op dit moment is bij een aantal partijen het hoogste doel eh, om, om een nee-stem tegen de huidige, huidige regering, als ik iemand hoor zeggen van stem op ons om deze regering te verlammen, dan ben je bezig met een politiek, uh, waarbij je van wat mij betreft niet in de politiek hoort. Dan moet je opstappen, dan moet je opzouten. Dan ben je bezig met de verkeerde dingen. Het gaat nu om de provincie. Uh, het gaat er bijvoorbeeld om, uh, hoe, hoe is het woonbeleid in Zuid-Holland bij ons? Uh, moeten de gemeentes daarmee invloed in hebben? Hoe is het met herindelingen? Moeten we nog steeds van onderaf of van bovenaf die herindelingen in gaan richten? Hoe doe je dat? Uh, gratis openbaar vervoer voor senioren is een van onze items. Hoe ga je om met water, richten badplaatsen, om dat soort items zou het moeten gaan? Dus u bent eigenlijk een beetje als platform lokale partij in Zuid-Holland het kind van de rekening nu alle aandacht naar die landelijke onderwerpen gaat? Uh, voor een deel wel. Uh, voor een ander deel proberen we natuurlijk op gemeentelijk niveau, want daar zit onze kracht. Wij hebben allemaal lokale helden op die lijst staan. Uh, proberen we toch die stemmen naar ons toe te halen. Ja, ik denk u kunt ook blij zijn dat er nu zoveel aandacht is voor de Provinciale Statenverkiezingen, want het is wel eens anders geweest en dan komt er helemaal niemand stemmen. Nee, maar, maar het doel is toch om goede mensen in die provincie te krijgen... om uh, die provinciale items uh, te pakken waar het nodig is. En eigenlijk zou het meer moeten, zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen is... Uh, 25% van de kracht zit daar bij de lokale partijen. Dat zou ook bij uh, platformpartijen of bij Zuid-Hollandse partijen moeten, moeten worden. En daar gaan we voor vechten. Maar het probleem is natuurlijk dat die Eerste, kamer, die, die eerste Kamerverkiezingen... eigenlijk hier zo half bij horen. Zou dat dan volgens u anders moeten? Uh, deze manier van verkiezingen is, is sowieso wat ons betreft fout. Uh, het is niet democratisch, het is getrapt. Uh, en daar moet je vanaf, ook die Eerste Kamer. Als die zou blijven bestaan, zou gewoon democratisch gekozen moeten worden. K kunt u nou, als u gekozen wordt straks voor de Provinciale Staten, iemand de Eerste Kamer in krijgen? Is dat realistisch? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, dat doen we via de, de OSF, de onafhankelijke senaatsfractie. En uh, de stemmen van de, de platform lokale partijen, uh, die, die, die gaat richting de OSF. Dus u, u, u bepaalt daarmee eigenlijk wel wie, daar, wie er vanuit Zuid-Holland de Eerste Kamer in kan? Ja, klopt. Ja. Wat is nou het belangrijkste onderwerp bij u in Zuid-Holland... waar u nou nog onze luisteraars even op zou willen attenderen? Uh, gewoon de invloed van de gemeentes op de provincie. We merken nu dat de provincie bezig is met heel veel zaken. Bijvoorbeeld structuurvisies die gaan over wonen, over ruimte, over infrastructuur. Waarbij gemeentes te weinig betrokken worden en heel veel ervaring... Uh, zit bij die gemeente zelf. Dus uh, die, die moeten meer stem krijgen in die provincie. Dat is eigenlijk ons belangrijkste item. Oké, okay. nou dank u wel. Ik wens u veel succes uh, bij de komende verkiezingen uh, op 2 maart. Aartjan Moerkerken, kandidaat gedeputeerde voor het platform Lokale Partijen in Zuid-Holland. Dank u wel. Ook bedankt. Dank u wel. Het is zeven minuten over twee. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Zeventien, eh, Cas, dat is de klok. Zeventien, wat zei ik dan? Zeven, <laughs> zei Nee, sorry, Ze... Het is al laat, over. Zeventien minuten over twee is het. En na al dit serieuze nieuws is het tijd voor ons satirisch journaal van De Speld. Speld.nl, dit is het Globale Nieuws. Globaal Nieuws van De Speld met Diederik Smit. Goedenacht van harte welkom bij Globaal Nieuws. Vannacht is Herman Zevenbergen weer bij ons... om ons bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen op geologisch gebied. Maar we beginnen natuurlijk met het laatste nieuws uit Egypte. In de dierentuin van Cairo is gisterochtend een jong olifantje geboren. Het jonge dier kreeg de naam Abdul en woog kort na de geboorte meer dan 95 kilo. Het is voor het eerst in de Arabische wereld dat een olifant in gevangenschap zich heeft voortgeplant... De bevalling was live te volgen op de Arabische nieuwszender Al Jazeera. En een 63-jarige automobilist uit Alexandrië heeft 10 jaar zonder rijbewijs gereden. De man liep gisteren in Port Said tegen de lamp bij een toevallige verkeerscontrole. In 2000 was de man zijn rijbewijs kwijtgeraakt wegens rijden onder invloed. Tegen de man is een proces-verbaal opgemaakt. En tot zover onze berichtgeving over de gebeurtenissen in Egypte. Ja, het is weer tijd voor onze wekelijkse rubriek Geologie Live. Waarin we elke week weer worden bijgepraat over de actuele geologische ontwikkelingen. Door onze a wonderboy Herman Zevenbergen. Geoloog en tektoniek Herman, welkom. Ja, waar gaan we het over hebben deze week? Ja, ook deze week weer grote ontwikkelingen... bij de meer divergente plaatgrenzen van de mid-oceanische ruggen. Mm -hmm. uh, maar natuurlijk moeten we het ook hebben over de intercontinentale riften in de Stille Oceaan. Uh, we hebben deze week ook weer gezien dat de Australië en Zuid-Amerika... Uh, ja, die blijven elkaar gestaag naderen. Ja, dat convergentieproces, dat zien we natuurlijk eigenlijk al heel lang. Waar uh, gaat dit eindigen? Ja, dit is een onomkeerbaar proces. Uh, wat dat betreft ben ik optimistisch. En... Geldt het optimisme voor de gehele Stille Oceaan? Uh, nou, uh, dan moet ik toch zeggen dat in het noorden van de Stille Oceaan... Ja, dat is echt een ander verhaal. Uh, want ja, tussen de Pacifische plaat en de Noord-Amerikaanse plaat... Ja, daar zie je een hele duidelijke scheidslijn, De Sint-Andreasbreuk. Correct. Uh, en dan zie je toch een soort padstelling ontstaan. En natuurlijk heeft dat te maken met de convectiestromen... natuurlijk heeft dat te maken met de platentectoniek. Maar het resultaat is wel dat de Pacifische plaat en de Noord-Amerikaanse plaat... volledig langs elkaar heen bewegen. En ja, dat had toch de status quo in stand. Maar moeten we ons zorgen maken? Nou, ik denk niet dat het tot rampen hoeft te leiden. Ik bedoel, een continent zal niet, uh, niet zomaar subduceren. Dat is een ding dat zeker is. Tot zover Sint-Andreas. Het grote nieuws van deze week was natuurlijk de Oost-Afrikaanse slenk. Beter bekend als de grote slenk, ja toch een beetje de geologische sensatie van dit moment. Zeker van de laatste 5 miljoen jaar. Ja, ja inderdaad. Uh, kun je nog even kort uiteenzetten wat daar de situatie is? Ja, de, de tektonische situatie is de afgelopen miljoenen jaren... echt fundamenteel veranderd. Uh, en ik vind ook echt dat de afgelopen 60 miljoen jaar... niet te vergelijken zijn met de tijd daarvoor. Uh, sommige collega's van mij zijn het daar niet mee eens. Maar de belangrijkste ontwikkeling is de... Uh, Somalische plaats. Uh, die beweegt zich steeds onafhankelijker. En ja, dat, dat was vroeger echt ondenkbaar. En ja, nu met uh, Twitter en Facebook, ja, je ziet het gewoon gebeuren. En zou jij willen spreken van een revolutie? Nou, een revolutie. Uh, laten we zeggen dat het een spannende week was. Oké, okay, en voor volgende week? Nou, deze ontwikkeling is natuurlijk nog niet ten einde. Uh, maar er kunnen seismische verrassingen komen. En ik denk dat we uh, Mongolië in de gaten moeten houden. Herman Zevenbergen, we zijn weer helemaal bijgepraat. Dankjewel voor deze week, Herman. En uh, wij gaan afsluiten. De recepten van de gerechten die u in deze uitzending heeft gehoord... die kunt u nalezen op teletekstpagina 708. Ik wens u nog een goede nacht. MUZIEK Ja, het satirisch nieuwsoverzicht, het globale nieuws van onze vrienden van De Speld. U, lieve luisteraar, u kunt naar ons twitteren. Doe dat dan naar het redactie WNL of gebruik de hashtag hekje WNL. Dat deed ook bijvoorbeeld Eline K. We hadden het net over de provinciale statenverkiezingen. En zij denkt dat we meer binding hebben met de gemeente en met het hele land... dan alleen met de provincie. Dat het daarom niet zo leeft. Goed, u kunt dus naar ons doortwitteren. En uh, ja, in de Tweede Wereldoorlog kon dat natuurlijk nog niet. Dus toen schreef men brieven aan elkaar... Wat zou daar nou in hebben gestaan? Ja. Dat hoort u zometeen. Dat hoort u zometeen, maar eerst muziek. Want we hebben hier iedere week bij Nog steeds Wakker Nederland op Radio 1... een band of artiest die live bij ons komt spelen. En de artiest van vanavond helpt eigenlijk vooral de laatste tijd... andere singer-songwriters in het zadel... op zijn maandelijkse Central Songwriters Guild Avond in Utrecht... om maar wat te noemen. Maar zelf is hij ook absoluut geen onverdienstelijk zanger. Hij was onder andere zanger van de band The Spoilers. En heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren... meer dan 400 keer op het podium gestaan... om zijn liedjes ten gehore te brengen. En dat doet hij vannacht bij ons. Want bij ons in de studio zit Jascha van Roy. Goedenavond. Goedenavond. Wij kijken in ons programma terug op de afgelopen dag. Wat heb jij uh, onder andere gedaan vandaag? Ik heb vandaag de auto naar de Keuring gebracht. Kijk. Ik heb een uh, radio-DJ-les gehad. Uh, oh. Want uh, DJ in wording voor het CSG, het Central Songwriters Guild uh, kort uh, weg. Uh, ja, dat uh, is uh, een, leuk, uh, een leuk ding. Ik probeer, dat, ik probeer mijn tijd daarvoor te nemen, maar ik heb vandaag besloten dat ik 14 maart uh, daarmee uh, ga beginnen. Iedere maandag om uh, tussen tien en... Uh, Tussen tien en twaalf s'avonds. Ga radio raakken. maken? Ja, gewoon radio maken. Met alleen maar zingen, songwriters. Veel live. Dus ik hoop hier vanavond heel wat op te doen. Te leren en techniek en zo. Dus nou, kijk een beetje goed de kunst bij ons af zou ik ja, zeggen. Nou. Wat, voor, wat voor muziek maak je zelf? Wat voor liedjes schrijf je? Ik schrijf uh, luisterliedjes. Ik heb uh, met spoiler, om de naam even goed uit te noemen. Gewoon de Spoilers was een bekende band uit Amerika. En een hele slechte film ook. <laughs> maar, uh, <coughs> spoiler, uh, zong ik tien jaar in... en daar moest ik uh, noodgedwongen mee stoppen eind 2004... omdat ik geopereerd moest worden aan mijn stembanden. En sindsdien, uh, na een half halfjaartje uh, daarvan bijgekomen te zijn... ben ik aan het spelen. En uh, ja, dat uh, gaat niet uh, onverdienstelijk inderdaad. Dankjewel, zoals je het al zei. oké okay. Luisterliedjes, ik... blue, uh, uh, uh, blues... Um, hmm. Beetje, uh, beetje, beetje ballet, beetje, beetje country, beetje pop. Ja. Eigenlijk gewoon uh, liedjes. Op je website schrijf je ook: uh, het zijn liedjes waar het om gaat. Liedjes brengen mensen bij elkaar. Ja, dat is een heel goed motto. Dat heb ik ooit een keer. Uh... Uh, bedacht, verzonnen, omdat ik uh, er zijn... Uh, na, uh, uh, ik organiseer nu tien jaar. En uh, dankzij die uh, uh, kleinschalige akoestische evenementen... zijn mensen bij elkaar gekomen, letterlijk. En zo zijn er nu twee uh, mensen naar mij vernoemd, kinderen. Eentje is er al elf. En, uh, en de andere is... Uh, uh, die is nu een jaar of vier. Maar ik geloof dat... Uh, ik, vijf huwelijken, uh, niet op mijn naam, maar heb ik op mijn naam staan... als zijn, ja, ja. Een soort matchmaker. Het is een, en, en, en, uh, het is en, en, een ongevraagd matchmaker, ja. Mensen uh, vinden elkaar, kijken elkaar heel lief aan als ze, denk ik, uh, gewoon stil moeten zijn. Ja, en, en, en hoeveel opdaten. huwelijk heb je vernietigd? <laughs> er zit een echtscheiding tussen, ja. Oh. ja. Het is heel grappig, want ze beloven iedereen allebei apart... telkens dat ze nog steeds komen, maar uh, dat, uh, dat, uh, dat, geen van beiden heb ik meer ooit gezien, nee, nee. Uh, Waar een uh, beetje muziek allemaal voor kan zorgen. Ik ben benieuwd ja. wat voor effect je op de luisteraars hebt. <kwijls> wat is het eerste nummer dat je gaat spelen voor ons? The Reader. Heeft het nog enige toelichting kort nodig? Het is een, uh, een gloed, uh, gloednieuw liedje. En uh, geschreven naar aanleiding van het, dat ik eens na zoveel jaar een boek uh, gelezen heb. <laughs> zo, het is zo'n wonderlijke gebeurtenis dat er een liedje over moet gaan. Nou, ik zou zeggen pak, uh, pak je, je gitaar en je microfoon. Dames en heren, dan is dit uh, Jasja van Roy met het nummer The Reader. Ga je gang. I take the words for granted I'm half protected by a blanket a Sentence making sense and I felt it I stopped breathing but never choked My hands carried the cover for days From right to left travels the way I never have the urge to hesitate. These are all my words, which I never wrote. And I absorb the pages, the minutes I grow ages. While time stands still, and energy flows like crazy. Chapters passing by Do tell me the reasons why A book can make a grown man cry Makes a follower into a leader And it's the content which I hold dear of the pages Minutes are grow ages While time stands still And energy flows like crazy Energy flows like crazy Energy flows like crazy crazy. Jascha van Rooien met het nummer The Reader hier live bij Nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Dankjewel en blijf luisteren, want zometeen nog drie live nummers. Mijn lieveling, het gaat goed met mij. Ik maak me echter zorgen om jou. Zomaar een zin uit een brief uit de Tweede Wereldoorlog. Vanaf vandaag worden veel van deze brieven tentoongesteld in het Nationaal Monument Kamp Vught. Brievenverzamelaar en samensteller van deze tentoonstelling is Benny Vlaskamp. Goedenacht. Ja, Goedendag. Hoe is deze tentoonstelling ontstaan? Um, nou, ik ben... Uh, ik was in uh, 1994, uh, 1994 zeg, op een vlooienmarkt in Warschau. En daar vond ik twee brieven uh, van concentratiekamp Dachau. Dat bracht mij op het idee dat er nog veel meer van dat soort brieven moesten zijn. En toen ben ik verder gaan zoeken op vlooienmarkten, veilingen, uh, beurzen. En zo ben ik tot een behoorlijke collectie gekomen. En weet u nog wat er in die eerste brieven stond die u op die markt heeft gevonden in Warschau? Nou, dat was uh, nietszeggende informatie wat er in de meeste brieven staat... Want uh, die brieven werden allemaal zwaar gecensureerd. Dus uh, er werd niet gezegd dat het slecht met hem ging, want dan kwamen ze toch niet door de door de censuur. En toch was dat iets wat u fascineerde, zo'n brief. Uh, ja, het is uh, die brieven die waren voor, voorbedrukt. Er staat dus ook op concentrationslagen dagau. Uh, voorgedrukt. En uh, nou, ik heb altijd al interesse gehad in die uh, tijd en in het bijzonder uh, de Holocaust. En daarom heb ik eigenlijk die brieven meegenomen. En toen bent u die brieven gaan verzamelen. Hoe, hoe komt u aan die brieven? Waar vindt u ze? Nou, ik vind ze soms op rommelmarkten. Uh, maar vaak op veilingen, veel in Duitsland. En uh, op het moment dus ook particulieren die mij brieven geven. Maar, maar al, al die brieven die zijn dus redelijk algemeen. Dus, er staan geen hardverscheurende verhalen in omdat die niet door de censuur kwamen. Of zaten... die kwamen. Die kwamen niet door de censuur, maar soms zie je wel de wanhoop erin doorklinken. Ja, kun je tussen de regels doorlezen uh, wat er eigenlijk bedoeld wordt soms? Ja, ja, ja. Maar het geeft niet volledig indruk, dus natuurlijk, wat er in die kampen gebeurde, nee. nee. En, en hoe groot is uw collectie inmiddels, van boeken en brieven? Uh, nou, boeken, uh, dat, ja, dat zijn boekenkasten vol. <laughs> en de brieven uh, van de kampen, dat zijn er uh, circa 200. En, en wat is nou ja. de, de mooiste brief die op de tentoonstelling wordt uh, getoond? Uh, dat, is, uh, dat vind ik persoonlijk een brief, uh, die heb ik uh, gekregen. Uh, dat is een brief uh, geschreven door een man uh, die van Westerbork naar Sobibor werd gedeporteerd. Wat hij ook niet overleefd heeft. Maar heeft onderweg heeft hij een brief geschreven uh, naar zijn broer uh, die nog vast uh, gevangen zat in Westerbork. En die brief heeft hij uit de trein gegooid in de hoop dat iemand zou vinden. En op de post zou doen. En dat is gebeurd. Wat stond daar dan in? Een uh, vrij optimistisch vooral, uh, doordat zij uh, onderweg zijn naar het werkkamp. Want uh, dat ze naar de gaskamers gingen, dus dat werd hun niet verteld, dat was hun niet bekend. En uh, nou, uh, de hartelijke groeten. Ik hoop jullie binnenkort weer in Morkum terug te zien. Uh, die broer uh, in Westerbork dus heeft die brief uh, later aan mij gegeven. En uh, ja, die andere man heeft het niet overleefd. Maar aan die brief kun je dus zien... Uh, dat ze geen idee hadden wat daar gebeurde en, en waar ze naartoe gingen. En ja. wat, wat doet het met u als u zo'n brief leest? Ja, het greep je wel aan. Ja, het geeft je toch echt wel aan, want het zijn toch... Uh, kijk, nou, je de geschiedenis kent dus ook. Uh, dan zie je daar dus toch... Uh, ja, het persoonlijke drama zie je daar, uh, zie je daar voorkomen. Uh, uh, ja, dan denk je dus uh, uh, ja, wat die man heeft meegemaakt een aantal dagen in een trein, in, in een veerwagen, uh, uh, onder al zeer slechte omstandigheden, wat hij ervoor heeft meegemaakt in Nederland. En dan die weerzinwekkende dood in de gaskamers. Ja, dat, uh, dat doet je toch wel wat. Ja. Ja, kunnen we heel goed begrijpen. Ja. Goed, mensen die deze brief en dus 80 andere brieven willen zien... kunnen ze uh, bekijken in het Nationaal Monument Kamp Vught. Uh, dank u ja. wel, Benny Vlaskamp. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Ja. Het is twee over half drie. Dat betekent dat we eigenlijk al twee minuten te laat zijn. Maar goed, het is toch tijd voor het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is hier aangeschoven Jo van Egmond. Jo. Ja, goedemorgen. Een uh, correspondent van CBS News is in Cairo gewelddadig en aanhoudend seksueel mishandeld en in elkaar geslagen. Dat heeft de nieuwszender zojuist bevestigd. De vrouw die raakte in een groep van meer dan 200 demonstranten op het plein... Uh, uh, haar collega's kwijt. En ze werd omsingeld door een groepje mannen... die haar vervolgens mishandelden en meteen ook aanranden. De correspondent werd uiteindelijk gered door een groepje vrouwen... en 20 soldaten van het Egyptische leger. Ze ligt nog in het ziekenhuis, maar maakte haar omstandigheden wel goed. En iets positiever nieuws. sbs komt in het voorjaar met een nieuwe show... Mijn man kan alles in de huiskamer. Zo gaat het programma heten. Het is van oorsprong een Duits spelprogramma... dat al uh, aan 39 landen is verkocht. En je moet het een beetje zo voor je stellen. Uh, het is natuurlijk... Uh dit, dat is natuurlijk televisie, dit is radio. Maar in de show gaan vier koppels de strijd met elkaar aan. De vrouwen die krijgen opdrachten voorgelegd... die hun mannen moeten gaan uitvoeren. En de echtgenotes die bepalen vooraf... hoe goed hun man het uh, er vanaf gaat brengen. En daar kunnen ze ook tegen opbieden. Ja, ik zie de eerste echt, echt schijning alweer ja. hey, Misschien wat voor jou, Erik? Nou, volgens mij niet. <laughs> nou, Maar de, de partner die, uh, de, waarvan de vrouw het hoogste inzet... die. Moet met de billen bloot. En wanneer hij niet aan de verwachtingen uh, voldoet... dan gaat de inzet naar de overige deelnemers. Dus we gaan het zien. Okay. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Jo, en over een uur zien we jou graag terug... met het laatste nieuws uit de nacht. Sinds juni 2009 moet je een paar vingerafdrukken afgeven... als je een nieuwe identiteitskaart aanvraagt. Maar wat gebeurt er als je dat om principiële redenen niet wil? Louise van Luik wilde niet dat haar vingerafdrukken... in een database terechtkwamen. En dus heeft ze nu geen ID-kaart of paspoort. Vandaag diende haar rechtszaak tegen de burgemeester van Den Haag. Goedenacht, Louise. Hallo. Hoe ging het vandaag? Nou, naar mijn gevoel ging het hartstikke goed. Uh, mijn advocaat heeft, uh, is goed uit zijn woorden gekomen, had een uh, hele complete pleitnota. Dus ik denk wel dat, het, uh, dat we hebben gedaan wat we konden. Wat zijn uw principiële bezwaren tegen het opslaan van vingerafdrukken? Uh, mijn principiële bezwaar is uh, dat uh, we in uh, deze maatschappij uh, volgepompt worden met angst. En dat is, daar is bijvoorbeeld criminaliteit, fraude, terrorisme één van. En uh, wat ze willen bereiken met, uh, met het opslaan van gegevens. is het bestrijden van uh, dergelijke verschijnselen in de maatschappij. En ik heb het idee dat uh, dat op een andere manier kan worden opgelost. Uh, door bijvoorbeeld uh, criminaliteit te voorkomen. in plaats van te bestrijden. Maar heeft, heeft u dan iets te verbergen met uw vingerafdrukken? Nee hoor, ik heb helemaal niks te verbergen. Maar ik heb ook niks. Uh, ik heb ook geen reden om, uh, om een hele hebben en houden bloot te leggen. Maar vindt u dan dat u als een soort verdachte wordt ge uh, gekenmerkt op het moment dat u verplicht wordt om een <tossimus> vingerafdruk af te staan? Uh, in principe wel, ja. Uh, alleen dat is niet het bezwaar waarom ik het doe. Het gaat meer om de gro een grotere kwestie. Dus niet uh, zozeer dit in detail, maar echt uh, als je kijkt naar de maatschappij, de samenleving in het algemeen. Goed, het gevolg is nu wel dat u geen paspoort heeft en geen ID-kaart. Klopt. Wat, wat voor problemen ondervindt u daaraan? Uh, wat voor problemen? Ja, ik uh, weet mezelf uh, aardig te redden zonder ID. Ik ondervind er niet echt uh, blijvende problemen van. Alleen dat ik bijvoorbeeld uh, niet kan reizen. Nou, ja, dat kan je net als, kan je als probleem zien of niet. En uh, tijdens de zwangerschap was het soms even lastig... dat ik uh, bij het ziekenhuis moeite had om uh, bloed te laten prikken bijvoorbeeld. En ik heb ook begrepen dat, dat het nogal wat moeite kostte... om je, je kind überhaupt te registreren in Nederland. Nou, op papier is dat uh, schijnt dat dus niet te kunnen zonder geldig legitimatiebewijs van beide ouders. En in uh, ons geval is dat gelukkig wel gelukt. Uh, aangezien uh, bij de gemeente ook gewoon mensen werken die ook uh, uh, zich kunnen inleven in situaties, hebben ze dat bij ons ook kunnen doen. Maar ik, ik denk ook aan de kleine dingetjes. Bijvoorbeeld als je een, een pakje wordt bezorgd die je als je er niet bent, moet je hem bij het postkantoor ophalen. Dan moet je volgens mij ook. Uh... Ja, ja, dat klopt. Dat heb ik ook al een keertje gehad. Alleen er staat eronder, staat dan, je kan ook iemand machtigen met een geldig oh. legitimatiebewijs. En dat zijn dan weer net van die dingetjes, die kom, daar kom je dan inderdaad achter als je geen legitimatiebewijs hebt. Ja. Dus er zijn altijd wel, in praktijk is er altijd wel iets te regelen, alleen het is wel lastiger. Het is niet allemaal uh, meteen makkelijk, zeg maar. Nee, en u kunt ook niet stemmen, neem ik aan. Weet ik niet. Nee, weet ik niet. Volgens mij kan het wel als je iemand volmachtigt of Nou, dat, zo. dat heb ik ook gedaan. En dan moet je er dus een, een kopie Copies. van een paspoort bijvoegen. Oké, okay, nou, we gaan het zien. Nou, ben jij de eerste die echt een rechtszaak hierover aanspant? Dat is nogal wat, hè? Nou, ik was niet de eerste. Er was iemand eerder. Dat was Boudewijn. En, uh, Aaron Boudewijn, sorry. En uh, hij is uh, helaas uh, op hele jonge leeftijd overleden. En ik heb het stokje van hem overgenomen, zo kun je het wel zien. En uh, over een aantal weken is de uitspraak. Hoe zie je je kans in? Heel groot. <laughs> ik denk dat als we daarvan uitgaan, dan uh, dat is het enige wat we kunnen doen nu. Ja. Dus is toch alleen een, maar wachten. Het is toch een heel beleid dat u dan uh, overhoop heeft gegooid? Precies, want dat, dan, dan, zullen, dan zullen er meerdere volgen. Ja, en die volgen al. Er zijn uh, verschillende rechtszaken gaande in Utrecht, in uh, Maastricht... Dus Amsterdam volgens mij ook. Dus uh, er, er zijn uh, heel wat mensen ook uh, hetzelfde pad aan het bewandelen. Het is heel interessant om te zien uh, wat de verschillende gemeentes uh, hierover te zeggen hebben. En als de rechter je nou niet in het gelijk stelt, ga je dan overstag? Ga je dan alsnog een vingerafdruk geven of ga je dan gewoon de rest van je leven zonder paspoort doorgeven? Uh, nou, het zou best een interessant uh, experiment zijn om dat laatste te doen, hè? Je kan er altijd een boek over schrijven. Ja, bijvoorbeeld. Maar hoe krijg je dat uitgegeven zonder, uh, zonder paspoort? Nou, er zijn vast wel uitgevers die dat willen, hoor. Ja, maar heb, heb, heb je daar al over nagedacht? Nee, daar heb ik nog niet zo heel erg serieus over nagedacht, omdat het nog niet aan de orde is. Maar... Uh, Misschien wordt het uh, tegen 23 maart wel eens tijd. Oké, okay. we wachten het af en we houden het in de gaten... om de ja. clichés er maar even tegenaan te gooien. Precies. Dank u wel, uh, Louise van Luik. en uh, ja, nou gedaan. ja, Wie weet, tot, uh, tot de volgende keer zo rond de okay. uitspraak, 23 maart. Oké, okay, nou, succes met de uitzending. Dank u wel. Hartelijk dank. Oké, okay, doei. Dag. Ja, we hadden het net even over stemmen. We hebben het al gehad over de Provinciale Statenverkiezingen natuurlijk. Casper, als jij gaat stemmen, gebruik je dan die stemwijzer op internet? Ja, ja, wel als hulpmiddel. Ja, en als er dan iets uitkomt, ga je dat dan ook stemmen? Mm, als het al past bij wat ik zelf voor mogelijk hou, denk ik wel. Ja, veel mensen vertrouwen blinden op die stemwijzer. En of dat wel terecht is, daar gaan we zo meteen over praten. Nu eerst muziek. Dit is Lippy Kids van Elbow. Lippy Kids on the corner again.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 Kids on the corner again. The kids on the corner begin saddling light like crows, And I never reflected that simian stroke. Elbo met Lippy Kids hier bij Radio 1. En er werd me net ingefluisterd dat de kenners Elbo al een tijdje kennen... maar dat ze nu commercieel zijn gegaan en gaan proberen populair te worden. Nou, we zullen zien of dat een beetje gaat lukken. Ondertussen is het uh, alweer kwart voor drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En uh, we hadden het net al over de Provinciale Statenverkiezing... maar laten we ook eens naar... Het nieuws in de provincie kijken. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, want de redactie heeft weer stad en land afgezocht... op zoek naar de meest opvallende berichten. En we beginnen in het Gelderse Nede. Daar houdt na 40 jaar het kinderwerk op. En daar werd erg verschillend op gereageerd. Ja. Ja, dat is heel spijtig, heel jammer. Niet zo leuk. Jammer. Heel jammer. Heel erg jammer. Het is wel duidelijk wat ze hier in Nederland vinden van het besluit om het kinderwerk volledig af te schaffen. Ja, dat vonden ze inderdaad niet leuk. Nee, die kinderen die moeten stoppen met werken omdat de subsidie wordt ingetrokken. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Omdat het wel leuk is en dan heb je ook nog goed wat te doen als je niks te doen hebt. Omdat je mag zagen en timmeren. Mijn dochter die heeft uh, kattentheater hier gedaan. En uh, ja, dat was gewoon ontzettend leuk. Ik vind het echt heel erg jammer. De kinderen hebben hier hartstikke veel plezier. Ja, kattentheater, wat moeten we daar ons nou weer bij voorstellen? Geen idee. Maar ja, ook de ouders die zijn dus diep bedroefd. Zonder het kinderwerk kan hun achtjarige dochter niet eens koken. Een kookclub waar mijn dochter ook bij zit en uh, andere dingen waar ze naartoe kunnen gaan. Uh, er is veel, uh, veel belangstelling voor. We gaan snel door naar Almere. Daar is na jaren eindelijk de bejaarde biljartclub weer in ere hersteld. Destijds werd de club om een schandalige reden afgeschaft. Onze burgemeester heeft toen gezegd: we gaan voor de jeugd. Maar wij waren de jeugd toen we hier kwamen. En wij hebben het opgebouwd. En we zo vegen, werden we toen weggeveegd. er was geen geld meer voor. En dat vind ik schandalig. Kijk, de oudere jongeren wordt ook helemaal niets gegund. Nou ja, ze mochten biljarten in de kantine van Almere City. Maar dat is natuurlijk een prutsplek. Er hebben we drie jaar gebruik van gemaakt, maar er was maar één biljart. En we raakten al gauw biljarters kwijt, omdat ze veel te lang moesten wachten voor ze aan de beurt kwamen. En zo komt alles toch nog helemaal goed. Of toch niet? Het is te klein. Hij is iets te krap eigenlijk. Hij had anderhalve meter breder moeten zijn. Ja, dat is goed geweest. Ja, Volgens mij is het nooit echt goed. Tot slot nog het verhaal van de 82-jarige meneer Jansen uit Apeldoorn. Zijn kostbaarste bezit werd gestolen. Zes kanaries, gelosses met, met kuiven en één zeepar En dat is een absolute ramp. Hij was er gek mee. Hij is nu 82 en had al sinds zijn twaalfde vogeltjes... Sinds zijn vrouw gestorven is, waren ze zijn enige afleiding. Maar dinsdagnacht werden ze gestolen. Ah, dat vind ik erg, want het is mijn hobby. Ik ben er altijd mee bezig. Altijd. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Wist ik het maar, Doei? Ik zou niet weten hoe of wat. Ik heb ook helemaal niks vernomen, of, of gezien of gehoord. Of gedachten niet. Ik, ik zou het niet weten. Drie vogeltjes hebben de dieven niet kunnen stelen, ze waren te vlug. Daar moet meneer Jansen het voorlopig mee doen. Maar de gestolen vogeltjes kunnen hem niet loslaten. Nee. nee. Ze bent weg. Maar gelukkig bestaan er ook nog goede mensen in de wereld. Oh, ik oh, ja. vond het zo'n triest verhaal gisteren. Ja, dus ja, ja, ja. een koppeltje kanaries, ja. Een koppeltje Spitstaartamadines. Ja, en een koppeltje zebravinken. De 82-jarige Frans Jansen uit Apeldoorn kan zijn geluk niet op. Heb ik weer leven in de Bougerij. Ah, een happy ending. Toch altijd fijn hè, Kasper? Gelukkig maar. En tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. want de bekende stem trouwens net. Ja, dat is volgens mij een WNL-collega. Ik denk dat je, als je om vier uur nog steeds luistert naar Radio 1... Dat weer ja, dan is hij er weer. En wie er ook weer of nog steeds is... is Jasja van Roy, onze artiest van vannacht. Goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Mag ook. We hadden net al even ja. over jouw eigen muziek, maar jij bent ja. ook uh, artistiek leider van de Central Songwriters Guild in Utrecht. Kan je kort vertellen wat dat inhoudt? Uh, het is een, een, een, een, een podiumkunstenaarsplatform voor uh, op dit moment voorlopig uh, singer songwriters uh, ik, ik organiseer nu tien jaar. Ik, uh, twee jaar geleden ben ik uh, het CSG kortaf uh, uh, begonnen omdat er gewoon ontzettend veel singer-songwriters zijn... Waarbij ik zelf, uh, die ik zelf tegenkom, de avonden die ik organiseer. En uh, nou, ik uh, liep op een gegeven moment tegen zoveel problemen aan... dat ik dacht, nou die kennis deel ik... En op het moment dat er iemand uh, opnieuw uh, zich aanmeldt of tegen dingen aanloopt... En, uh, dan uh, heb ik gewoon een soort van arsenaal aan handvatten wat je, waar je gewoon uh, mee verder kunt. Dus, de, dus zij hoeven niet het wiel uit te vinden dat jij al eerder hebt uitgevonden? Ja, en wat ik dan ook weer geleerd heb van anderen. Ik heb natuurlijk ook mensen in mijn directe omgeving waar ik weer uh, vroeger naar opkeek. Of uh, om het zo maar te zeggen. En uh, die hebben mij weer van alles verteld. Om een podiumtechniek en uh, microfoontechniek en, uh, Maar ook uh, moet je een ko liedje kort maken of lang maken. zet je hoe dat je een goede setlist in elkaar. Maar ook de, de, de economische dingetjes. De acquisitie plegen, promotie doen. Uh, er zijn allemaal tips en ideeën voor. En in deze wereld. Ja, je moet tegenwoordig overal eventjes aan meedoen. Met sociale media. En, uh, heel veel songwriters laten dat ook afweten. En ik hoop met het Central Songwriters Guild zoveel uh, uh, ja, publiciteit te kunnen maken. Dat ik op een gegeven moment gewoon echte promoters erbij heb. En, uh, ja, achter de schermen gebeurt een heleboel. Om te zorgen dat we met z'n allen kunnen groeien. Maar ik heb ook het idee dat er echt heel veel singer-songwriters zijn op het moment. Ja, ik heb zelf een bestand van ongeveer uh, 220, 25 man. Maar zijn het allemaal toppers? Of zitten daar ook uh, subtoppers? Nee, of daar net heb niet ik, toppers? De, tussen? Ik mag het kaf nooit van het koren scheiden. Nee. Maar dit zijn eigenlijk al degenen die uh, zelfstandige ondernemer zijn. Maar dan zijn er toch veel te veel voor zo'n zo klein landje als Nederland? Is dat zo? Nou, ja, wij hebben 52 shows allemaal, per jaar. <laughs> ja. Kunnen die allemaal rondkomen van singer-songwriter zijn? Nou, ik kan niet in iedereen zijn uh, jaaropgave kijken. Maar uh, zelf verdien ik ongeveer... Uh, nou, tussen de, de, de In een goed jaar 8.000. In een heel goed jaar rond de 10. Maar meestal kabbel ik toch wel op 5.000, 6.000 per jaar. Met er moet music. altijd nog een baan bij. Hè? Maar... Uh, maar nou goed, dat kan. Dat in, mijn, in mijn geval speel ik gewoon mijn, uh, mijn muziek. En ik organiseer daarbij. Nou, voor het CSG krijg ik uh, daar verdien ik niks aan. Ik ben ook bestuurslid. Dus uh, dat is volledig vrijwilligerswerk. Met, uh, met, uh, met, uh, met donaties en toestanden kunnen we op een gegeven moment wel gewoon goed uit de kosten komen en, uh, ja, en dan uh, groeien, samen groeien. Okay. Ja? Nou, zo hebben we het bij WNL toch nog even over de financiën bij de Kijk, kunst. Dat fijn. past dan weer bij WNL. Wat is het volgende nummer dat je gaat zingen? Dus after all. Oké, okay, ik zou zeggen pak je microfoon en je gitaar. Jasja van Roy After All hier live bij Radio 1. <middels> There's always a new year And as far as I'm concerned Time moves up Never growing forward Think of Mr. Lennon I quote whenever I can What happens while you're busy making other plans? If we only knew, what are we supposed to do? After all, life is reaching out. History tomorrow never comes. I'll repeat the same mistakes, and the future becomes undone. If we only knew. After all, life is reaching out for you. After all, life is reaching out for us. After all, Jascha van Roy, Dank je wel, Jascha. Je blijft ook nog even zitten, hè? straks uh, na het nieuws van drie uur. Het volgende uur kom je ook nog voor ons spelen. Leuk, ja, met een goldener, met een gouden ouwe. Een gouden ouwe? Ja, er uh, waren wat mensen die vandaag nog aan het luisteren gingen. Dus ik dacht, ik ga een ouwe van spoilers spelen. Oké, okay, nou, uh, voor de fans die thuis zitten te luisteren. Blijf hangen hier bij Radio 1. En dan hoort u zometeen nog veel meer Jasje van Roy. Duizenden mensen vertrouwen bij het stemmen op de stemwijzer. Veel mensen gaan er klakkeloos vanuit dat de deze 100% klopt. Maar is dat wel zo? D66-Kamerlid Wouter Koolmees die denkt in ieder geval van niet. De uitkomsten bij vooral de VVD zouden niet kloppen. Goedenacht, meneer Koolmees. Goedenacht. Wat klopt er niet aan de stemwijzer? Nou, er zijn een aantal dingen die uh, in de stemwijzer staan... die uh, naar mijn idee achterhaald zijn... Bijvoorbeeld uh, een van de stellingen is het moet uh, voor werkgevers gemakkelijker worden om mensen te ontslaan. En bij de VVD staat daar eens in de stemwijzer. Maar we weten allemaal dat ze uh, het ontslagrecht uh, weggegeven hebben in de onderhandelingen over het gedoogakkoord. Oké, okay, maar dat is, dat is bij de onderhandelingen weggegeven. Maar dat is nog steeds wel het standpunt waar de VVD voor staat in principe. Ja, maar de, de verkiezingen gaan over de komende vier jaar. Uh, in het debat over de regeringsverklaring hebben we dit nog uh, aan de orde gehad. Toen is ook gezegd van de komende vier jaar wordt er niet, uh, niet aan getornd. Dus uh, uh, ja, het staat wel in het oude verkiezingsprogramma, maar ondertussen hebben ze de afspraak gemaakt dat dus ze de komende vier jaar er niks aan gaan veranderen. Maar als ze er, er toch niks aan gaan veranderen, had het net zo goed die hele vraag dan geschrapt kunnen worden uit die, uh, die stemwijzer? Dat had ook gekund, ja. Maar nu wordt ten onrechte de indruk gewekt dat ze er wel iets aan gaan doen. Uh, dus dat het, daar zit mijn bezwaar. Ja, maar als je nou iemand bent als kiezer die dat graag zou willen, dan moet je toch je stem uitbrengen op een partij die dat ook wil. Zodat, ja, dan geef je een signaal af. Als die partij dan heel groot wordt, dan, denk, dan denken ze van, oh, dan moeten we dat dus gaan doen. Ja, op, op zich ben ik daarmee eens. Alleen eh, het punt is dat er nu, eh, eh, na de verkiezingsprogramma's, er allerlei eh, geduldakkoorden zijn gesloten. Waarin eh, compromissen zijn, zijn gesloten. Waar mensen zeggen, maar, nou ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus je moet ook, naast dat je eh, je idealen weergeeft, moet je ook eh, aangeven wat realistisch is. Nou, wij hebben dat bijvoorbeeld in de stemwijze wel gedaan. Door bij het tekort bijvoorbeeld, het tekort in 2015, te zeggen, ja, we zouden het wel willen, maar het is gewoon niet realistisch. Ja. Nou, hetzelfde geldt ook voor die andere stelling. Ja, maar D66 heeft zelf ook wel eens in een regering gezeten. Nou, wat ik zo kan verzinnen is dat, u, uh, dat uw partij wilde dat er een gekozen burgemeester kwam. Nou, dat het plan ging niet door. Maar ja, als mensen die uh, gaan kiezen ook een gekozen burgemeester willen... moeten ze toch op uw partij stemmen? Ja, maar de, de vergelijking klopt, met alle respect, klopt volgens mij niet. Als wij in de regering hadden gezeten, bijvoorbeeld in Paars of tussen Balk en de twee. te hebben in de regeringskort opgenomen dat er een gekozen burgemeester zou worden. Nou goed, noem een ander voorbeeld. Maar D66 zal toch ook iets weggegeven hebben toen in, in de regeringsvorming. Dus het gaat toch wel voor alle partijen op die in de regering zitten? <lacht> Ja, dat klopt ook. Maar daar moet je ook eerlijk over zijn. Ik vind het ook niet, slecht, niet, niet erg dat mensen compromissen sluiten. Daar gaat het ook niet om. Uh, als je wil regeren, moet je compromissen sluiten. Uh, en dat sterker nog, Stef Blok heeft het ook in de Tweede Kamer zo gezegd. Hè. Als je een gedoogdakkoord sluit, zul je een deel van je idealen moeten weggeven. Maar nou, mijn belangrijkste punt is, nu wordt een suggestie gewekt alsof er wel wat aan gedaan wordt in die stemwijzer. Uh, terwijl we allemaal weten dat het niet gebeurt. En uh, ja, daarom willen wij ook contact opnemen met de stemwijzer om, om dat punt aan de orde te stellen. En qua D66, heeft u daar ook alle vragen van nageplozen? Klopt daar alle standpunten wel van? Ja, dat klopt alle standpunten wel. Maar wij hebben ook geen gedoofakkort gesloten. Dat is natuurlijk in zekere zin ook wel overzichtelijk, zou ik maar zeggen. Ik neem u mee naar de parlementsverkiezingen in 2010, vorig jaar. Ja. D66 vindt in de stemwijzer dat Nederland een tweede kerncentrale mag bouwen. En dan heb ik hier ook het verkiezingsprogramma, bladzijde 53. Daar staat geen nieuwe kerncentrales. Maar hebben wij daar eens ingevuld in de stemwijzer? Ja. Dat, dat, lijkt, dat lijkt mij niet. Nou, dat uh, lijkt mij wel. Nou, dan is dat ook ja, een In ons verkiezingsprogramma staat volgens mij dat wij geen tweede touwt willen. Zolang er alle mogelijkheden voor duurzame energie uh, niet zijn verkend. Nou ja, het NRC heeft gemeld dat dit gemeld uh, dat dit aan de hand is in de stemwijzer. Nou ja, dan is dat een fout van de stemwijzer geweest. Dan hadden we het ook aan de bel moeten trekken. Dus er staan meer fouten in de stemwijzer? We ja, als u, als u dit zo opleest, dan, dan, dan is er blijkbaar nog een fout in de stemwijzer. Oké, okay, nou, mensen thuis met de stemwijzer voor hun neus, die vraag kunnen we ook even overslaan. <laughs> ja, blijkbaar. Nou, ik ben, ben benieuwd wat er uit uw gesprek met de stemwijzer gaat komen en, en hoeveel vragen er geschrapt gaan worden. Dank u wel in ieder geval voor uw tijd vannacht, Wouter Koolmees, D66-Kamerlid. Dank u wel. Graag gedaan. En straks, na vier in Nu al wakker Nederland... gaan ze het hebben over de visuele stemwijzer... voor mensen die niet zo goed kunnen lezen... en zich toch op die manier kunnen oriënteren op de verkiezingen. Erik, hoe, uh, hoe oriënteer jij je op welke partij je wil gaan stemmen? Poeh, ja, dat is wel uh, moeilijk. Weet je, ik ben uh, zo als journalist wel uh, veel bezig met politiek en zo... maar ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om dan na te denken... wat ik dan ik zelf... Ben je zelf? Wat nee. ik dan zelf zou vinden en wat ik dan zou gaan stemmen. Nee, ik ben er zelf ook nog niet uit. Maar ik vind die stemwijzer en kieskompas, het zijn wel handige hulpmiddelen. Maar het kan sowieso nooit kwaad om ook gewoon echt naar de programma's van de politieke partijen te kijken, nee. vind ik. Maar je kan ook alleen maar altijd maar eens of oneens kiezen. Is, ja, nee. Is, ja, niet, ja, niet ja wat, weet je, over heel erg eens. Of heel, heel erg, erg oneneens, eens, een beetje eens. En ja, nou ja het, is, het is een handig hulpmiddel, dat wel. Maar dan moeten de vragen wel kloppen, zoals we net ja. hoorden. Dat is soms ook nog maar de vraag. En, en zo'n visuele stemwijzer? Nou, ik kan gewoon lezen, dus dat is niet <laughs> nodig volgens mij. Je hebt ook geen, uh, geen Jip en Janneke uh, verkiezingsprogramma nodig? Nee, nee hoor, dat nou, uh, valt allemaal heel erg mee. Dat is een hele geruststelling. Mm. Juist. U luistert naar nou nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Natuurlijk zijn we ook via internet te beluisteren op radio1.nl. Uh, behalve in Groningen. Want daar is het internet te sloom, dat ja. blijkt. Nou, misschien dat luisteren wel kan, maar de webcam kijken op radio1.nl... dat wordt lastig. Dat de, is net te veel. De internetverbindingen zijn niet zo goed. Daar hebben we zometeen nog een gesprek over. Ook uh, hebben we straks de, de motorvrouw van het jaar 2011 aan de telefoon. En we kijken naar uh, wat de laatste uh, toestanden allemaal zijn in Iran. En eigenlijk nog veel meer. Dus zometeen het nieuws van drie uur van de NOS. En daarna is er weer een heel nieuw uur. Nog steeds wakker in Nederland. Dus hou uw radio hier en wij zijn zometeen bij u terug.